Reputatiecoaching podcast nummer 162. Net als vorige week heb ik ook in deze podcast twee onderwerpen. Het eerste topic gaat over een mailtje dat ik vanochtend ontving voor een link verzoek. Het tweede topic duurt in totaal ruim 22 minuten en de titel ervan is het stappenplan naar lokale dominantie. Als dat jou aanspreekt blijf dan luisteren maar trek er wel even de tijd vooruit.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 Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes, op Stitcher en ook op TuneIn Radio. Ik raad je aan om je op een van die drie kanalen te abonneren op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Tja, ik denk dat jij ze ook wel eens krijgt van die verzoeken of je een link naar een andere site wilt opnemen. De desbetreffende eigenaar ken je helemaal niet, maar goed, die stuurt jou zomaar een mailtje of jij een link wil opnemen en ze wil ook best naar jou linken. Vanochtend ontving ik ook zo'n mailtje. En daarin stond het volgende van Jeroen. En dan geef ik je zijn mailadres dat is PokemonGofans.gmail.com. Het onderwerp is online samenwerking. En de inhoud van het bericht is als volgt. Beste beheerder. Voor onze website http://www.pokemongofans.nl zijn wij op zoek naar linkpartners. Zou het mogelijk zijn om een backlink van uw website staat eigenlijk van uw website, naar onze website te krijgen. Als u hiervoor een backlink terug wilt, dan hoor ik graag hoe ik u mag plaatsen. Het is ook mogelijk om een link te krijgen op een andere website. Nou, ze hebben er dus nog meer. Ik hoor graag van u groetjes, Jeroen, PokemonGoFans.nl Oh, oh, oh, oh, hier krijg ik echt van die kromme tenen van als ik dit lees. Dit is typisch iemand met die kennis van tien jaar of langer geleden... die probeert hogerop te komen in de zoekresultaten... met maar zoveel mogelijk backlinks... zonder daadwerkelijk te kijken waar, waar, waar die links vandaan komen. Ja, en dat kon het ook even niet laten, hoor. dus mijn antwoord luidde dan als volgt. Beste Jeroen, wat voor kansloze vraag is dit... speciaal als je wat meer op mijn site had rondgekeken. Dit soort backlinks gaat alleen maar tegen je werken. Blijf bij de les en hou je kennis op pijl... met vriendelijke groet Eduard de Boer, reputatiecoach. Ik heb er ook niks meer op gehoord. Maar in ieder geval, ik, ik wilde niet meer woorden aan vuil maken. Feitelijk had ik natuurlijk niet eens hoeven reageren... maar in dit geval, in dit geval vond ik het wel even leuk om het ook even met jou te kunnen delen. En ja, ik, ik heb hier twee opmerkingen over, eigenlijk drie. Als eerste, ga nooit met dit soort onzinnige linkverzoeken in zee... en ga het zelf ook niet proberen om op die manier links te verwerven. Zoek geen linkpartners, maar zoek bestemmingen voor je links. Dat is heel wat anders. Kom ik zo even op terug. En als derde, focus je op de kwaliteit... en echt niet op de kwantiteit voor wat betreft links. Tja, wat is dan een kwalitatief goede bestelling? Uh, be bestelling moet je mij horen, bestemming... Het is moeilijk in één typering aan te geven. Maar goed, onderzoek de site waar je naar wilt linken. En, of, en onderzoek de site die na je wilt linken. En kijk eens wat voor domein authority de site heeft. En kijk ook goed naar de content die erop staat. En dat is heel belangrijk. Want ja, wat heeft reputatiecoaching met Pokémon Go te maken? Ik weet het ook niet. Maar in, in dat geval, als het op enige manier gerelateerd is aan de content op jouw site... dan ja, ...dan kan dat op een gegeven moment natuurlijk interessant zijn om eens te kijken of, of je er iets mee kunt. En of het gerelateerd is, dat kan zijn op basis en, en aandachtsgebied van, van jouw site... Waar jij natuurlijk, ...wat je op jouw site publiceert en ook op geografische locatie. Zo is het bijvoorbeeld heel goed voor een pretpark om zowel links te hebben van sites... ...die gaan over gezinsuitjes, kindervermaak, verjaardagsfeestjes, jubilea, bedrijfsuitjes, pretparken... ...als mede lokale sites, en, maar bijvoorbeeld, zoals bijvoorbeeld de lokale sportvereniging of een nabijgelegen hotel... Maar als je daar links verwerft omdat je goede content biedt en omdat zij een reden hebben en dat is heel belangrijk omdat zij een reden hebben om naar jou te linken dan zijn dat relevante links. Ik heb in podcasts 149 en 150 volgens mij al heel veel verteld over wat ik dan noem zoekmachinevriendelijke linkbuilding. En daar geef ik je tientallen tips en suggesties voor het bouwen aan je linkprofiel. Als je die hebt gemist, of, of als die je inmiddels misschien een beetje op de achtergrond zijn geraakt, luister die podcast nog eens gerust af of, of lees de transcripties van die podcast. En ja, natuurlijk heb ik nog even extra de links daar naartoe opgenomen in de show notes van deze podcast. Ja, het klinkt wel straf. Stappenplan voor lokale dominantie. Je zou er ook verkeerde indrukken van kunnen krijgen. Maar goed, ik weet het. Maar toch is het zo: volg dit stappenplan en uiteindelijk zul je de lokale resultaten domineren. Als mede misschien ook nog wel de lokale resultaten. In ieder geval voor een groot deel als mensen zoeken op je bedrijfsnaam. Het is het tweede deel van de presentatie die ik op 11 december heb gegeven aan een aantal ondernemers tijdens de workshop van de Reputatiebakkerij in Utrecht. Kun je nog herinneren? Die workshop georganiseerd door die studenten van de Hogeschool Tilburg. De, dit deel van de presentatie, dat is het tweede deel van die presentatie daar, die duurt iets meer dan 22,5 minuten. Dus neem er eventjes de tijd voor. Ga lekker zitten of, of neem je voor een lange wandeling met je hond te maken of honden en zet je geest open. Daar komt ie. Het stappenplan om te werken aan je reputatie. Wat, wat, welke stappen moet je doorlopen? Waar, hoe kun je eraan werken dat je beter zichtbaar wordt, beter vindbaar, betere reputatie? Om bottom line, die meer business te kunnen doen. Nou ja, ik zei het al, de meeste ondernemers die zijn gebaat bij lokale vindbaarheid en lokale zichtbaarheid. Dus begin jezelf met je bedrijf aan te melden op Google. Google Mijn Bedrijf. Ik ga zo in detail erop in. Meld je ook aan, maak een bedrijfspagina aan op Facebook. Wat ik al zei, die kun je ook maken. Openingstijden erbij, de URL van je website. Leuke bedrijfsomschrijving en dat soort zaken. Zet er ook wat foto's bij. Focus op algemene sites waar je verder je bedrijf gaat aanmelden, maar ook op branch-specifieke sites. Ik ga zo meteen in detail op al die stappen in. Bepaal je strategie, ook hoe je met positieve en met negatieve reviews omgaat. Zorg dat je de eerste pagina van Google domineert. Hoe je dat moet doen, ga ik je zo meteen uitleggen. En wat heel belangrijk is, minstens zo belangrijk, ook voor je reputatie, wat ik al zei, en die hier nog eigenlijk ontbrak, die consistente gegevens. Je openingstijden, de website, je adres, dat soort zaken. Zorg dat het allemaal hetzelfde is. Waar zitten je meeste klanten? Voor veel ondernemers. Nou, lokaal dus inderdaad, in de buurt. En zelfs als je ze niet lokaal zit, kan het helpen met je, zichtbaarheid in, uh, te, met je zichtbaarheid te vergroten. En dat doe je door je aan te melden bij Google Mijn Bedrijf. Dat is een, een dienst van, van Google. Dan ga je naar google.com slash business. En dan kun je dus je bedrijf aanmaken als het niet al bestaat. Als het wel bestaat, kun je het opzoeken op bijvoorbeeld Google Maps. En dan kun je zeggen, dit is mijn bedrijf, ik claim het. In een aantal gevallen uh, belt Google je. En in andere gevallen krijg je een, een kaart van, van Google met op een zescijferige pincode om je uh, die, die komt na een 2, twee, drie weken. Komt die op je bedrijfsadres, dat dus bij Google bekend is. Om dus te claim, om jouw aanwezigheid op dat adres te claimen. Want dat is wat Google graag wil hebben. Die wil de bevestiging hebben van jouw bedrijf op dat specifieke adres. Dat vindt Google heel belangrijk. Nou, die gegevens, zorg dat ze consistent zijn. En zorg ook dat als je eenmaal bent begonnen op Google, dat je tenminste vijf recensies vraagt op Google. Waarom? Dan krijg je namelijk die gele sterretjes in die lokale vermelding erbij staan in, in de zoekresultaten, in die lokale zoekresultaten. En die vijf sterretjes, dat is toch een stukje social proof, een stukje extra motivatie voor mensen om contact met jou op te nemen, om jouw product of dienst af te gaan nemen. Als jij daar sterretjes hebt en jouw, de twee andere collega's van jou die daar staan, of concurrenten, die hebben geen sterretjes, dan is dat voor mensen een extra motivator om in ieder geval als ik op jouw site te gaan kijken. Ik kan nu alleen nog maar praten, even toen het lijstje nog bestond het zeven lokale resultaten. Ja. Dan was er bekend dat degene die bovenaan stond, kreeg 54% van de clicks van alle clicks op die pagina. Als de, de rest geen sterretjes had in die, dat, toen dat rijtje van zeven lokale resultaten. En bij de bovenste stonden wel sterretjes. Ja, toen gingen de klikgroes de voor dat resultaat op de hele pagina door het dak bijna. Vergeleken met de rest. En een hele goede positie trouwens, ook is, uh, om op te staan, en dat weten veel mensen niet, is de eerste of de tweede positie op pagina 2. Als mensen hun, niks hebben veranderd aan hun paginering op, op Google. Dat je standaard tien resultaten krijgt. En je klikt pagina 2. En het, je staat daar bovenaan. Dat is trouwens een fantastisch mooie positie ook om te staan om meer business te doen. Maar wat ik al zei, we zijn tenminste vijf reviews om in ieder geval die sterretjes in Google. In je bedrijf, lokale bedrijfsvermelding erbij te krijgen. Gaan we naar Facebook. Sta je al vermeld als een lokaal bedrijf. Dat is een aparte instelling uh, in, in je Google bedrijfspagina of je Google zakelijke pagina. En als je dat eenmaal hebt gedaan, dan kun je bijvoorbeeld ook kiezen welke categorie je invalt. Ben je een huisarts, standaard, schilder, fotograaf? Uh, openingstijden kun je dan ook invullen en een aantal andere velden. Houden ze gegevens hetzelfde als op Google? Ga ook daar reviews verzamelen, want het is nu sinds een goed drie, vier maand... ...dat in de Google resultaten, als mensen zoeken op je bedrijfsnaam... ...dan zitten we dus in die tweede fase. Hè. Mensen hebben dus de hun shortlist gemaakt en gaan op dat moment zoeken op bedrijfsnaam in de zoekresultaten of op Google, en ze, dan, dan wordt Facebook genoemd... omdat Facebook natuurlijk wordt vertoond... omdat Facebook gewoon een, een enorme footprint heeft op internet met, met, met content. En die, die pagina's die scoren eigenlijk altijd wel... als je op de bedrijfsnaam gaat zoeken, de voorpagina. En daar kun je dus nu ook sterretje, of reviews verzamelen... en ook sterretjes, en dat zijn geen likes hoor... dat heeft niks met likes te maken. Likes zijn in heel veel gevallen, sorry dat ik het zeg... onzinnig om te verzamelen als bedrijf. Maar uh, dat is een andere dialoog... die ik graag een keer buiten deze sessie eventueel... met mensen wil aangaan daarover... Ja, en, en afhankelijk van, en daar ben ik heel erg met Chelsea eh, eens... Is het, ga ik überhaupt updates posten en als je besloten hebt om dat te doen... blijf, er dan, blijf dat dan ook doen, postupdates over je bedrijf... over dingen die gebeuren, de, over je producten en dergelijke... om een beetje op de radar te blijven van de mensen. Ik zal even heel kort op ingaan. Waarom zeg ik zo bruut of zo eh, bot... likes verzamelen als bedrijf op zich is, voegt niks toe. Facebook heeft een bepaalde formule, die noemen ze de Edge rank formule die dus op basis van een heleboel factoren, net als Google een boel factoren heeft... worden jouw updates lang niet bij iedereen die jou maar liked op de tijdlijn vertoond. Anders zou je overspoeld worden met berichten. Dus uh, wat Facebook is natuurlijk ook een commercieel bedrijf. Wat Facebook wil, als jij op de radar wil komen van andere mensen... zul je gewoon moeten betalen. Sponsort, gepromote berichten noemt Facebook dat. Daar moet je gewoon voor betalen. Ik moet zeggen, de tarieven liggen een stuk schappelijker dan bij Google AdWords... Maar de vraag is ook, in veel gevallen zit mijn doelgroep überhaupt op Facebook? Moet ik wel iets op Facebook? In een boel gevallen is dat helemaal niet uh, zinnig. Voor een fotograaf kan ik me voorstellen, nou, dat is zinnig om, om jezelf te presenteren met je foto's. Hangt ook van de doelgroep af? Ja, klopt ook. Nou, voor de marketing is Instagram in heel veel gevallen uh, een stuk beter. Want Instagram groeit ook enorm snel op dit moment. Uh, het heeft lang niet de, de, de, de populatie van Facebook, bij lange na niet. Maar het is wel een van de snelst groeiende sociale netwerken op dit moment. Sneller dan Twitter, sneller dan uh, Facebook zelf groeide, sneller nog dan Pinterest groeide. Dus op dit moment zitten ze in een enorme uh, groeikurve. Dus het kan interessant afhankelijk ook weer van je doelgroep. Zit mijn doelgroep daar? Nou, focus. Um, waar je focus moet liggen is zowel generiek uh, recensies verzamelen en, en bezig zijn als op, um, specifiek voor je branche. Ik noem zo een aantal generieke review-sites laat ik je zien. Kijk ook waar je, als je wil weten waar ik moet me dan in vredesnaam aanmelden Ga gewoon eens zoeken op de naam van je concurrenten. En kijk waar die allemaal beoordeeld worden. Waar die beoordelingen krijgen. En meld je daar ook gewoon aan dat je ertussen komt te staan. Dat geeft je in ieder geval een idee voor sites waar je dus je zou kunnen aanmelden. Meld je dan aan en ga de reviews verzamelen. En dat heeft te maken met het spreiden van, van reviews. Wat we hadden in, tijdens de, in de vragenlijst. Ga nooit op één paard wedden. Ga niet al je reviews verzamelen op Google, of alleen op Facebook, of alleen op Yelp of alle bedrijven in Nederland.nl. Want die site die kan morgen weg zijn. Facebook kan morgen besluiten uh, de reviews weg te gooien, uh, of in ieder geval niet meer te vertonen. Facebook gooit door wat weg, maar um, de reviews niet meer te vertonen. En als je dan alleen hebt ge gewet op Facebook om daar je recensies uh, te verzamelen, ben je dus in de aap gelogeerd. Want dat, daar verdwijnt al jouw social proof wat jij hebt opgebouwd door de jaren heen. Dus spreid het. Sowieso is het handig om daar naar te vermelden of die reviews op te kopiëren en te plakken. Moet je alleen mee oppassen. Of auteursrechtelijk, dan kom je, op een, je komt een beetje hellend het vlak. Google heeft er geen problemen mee. Jelp heeft er geen problemen mee. Bij Jelp gelden er wat extra eisen. Als je een Jelp review hebt die je op je eigen site wil plaatsen. Want dan moet je duidelijk erbij zetten: deze komt van Jelp af met het Jelp-logo in een bepaalde minimummaat. Uh, auteursrechtelijk zit je ermee dat de, het auteursrecht op die review berust bij degene die hem geschreven heeft. Dus formeel moet je daar dus toestemming voor vragen. Als je helemaal strikt, hè, kijkt, iemand kan dus, als jij een review van iemand uh, op jouw site hebt gekopieerd en geplakt van een andere bron, kan die persoon zeggen, ik wil hem ervan afhouden van ik heb hem bewust daar gezet. Je kunt ernaar nou verwijzen, naar die sites. En wat wel uh, in een aantal gevallen, als je twijfelt, wat je kunt doen uh, om in ieder geval niet letterlijk op die tekst van de review gevonden te kunnen worden, om een image te kopiëren en te plakken, dat je een screenshot maakt. Van de desbetreffende review. Het is wel content, maar het niet als rankbaar, content die kan ranken in de zoekmachines. Aan de andere kant ben ik ervan overtuigd dat Google ook steeds meer OCR toepast. Oftewel Optical Character Recognition. Want ik heb ooit een, een slide ergens gepost. Zonder mijn, heel, iets van mijn naam eromheen. En daarop staat heel groot Eduard de Boer. En als je dus intoetst op Google Images Eduard de Boer, vind je die slide. Dus Google gaat erin steeds verder. Generieke review sites, ik noemde dus ze al eventjes. Dit zijn gratis sites, de telefoonkits. Dat vergeten heel veel mensen, maar de telefoonkits scoort ontzettend goed... in de uh, resultaten als je een bedrijfsnaam, op bedrijfsnaam zoekt. Dus als je in die shortlist fase, als je, mensen dan op zoek gaan van... wat heb ik aan welk bedrijf wil ik zaken mee gaan doen, welke kies ik. Yelp, veel mensen kennen hem niet. Het is een Amerikaanse site van origine. Uh, ooit begonnen vanuit San Francisco. Er zit nog steeds het hoofdkantoor. Inmiddels in, ik meen, meer dan 40 landen vertegenwoordigd. Zeker aanmelden... Alleen moet je heel erg oppassen wie je daarvoor vraagt om daar een review te posten. Want Yelp heeft een enorm sterk reviewfilter... ...waardoor heel veel reviews gefilterd worden en dus niet vertoond worden. En Yelp noemt dat de niet aanbevolen reviews. Ik denk, nou ja, dat is een beetje een gevoelige naam. In Engels not recommended reviews. Of reviews we don't recommend. was er maar zeker belangrijk. Want Yelp scoort ook enorm hoog in de zoekresultaten als je zoekt op bedrijven. Tupalo is er eentje, maar tegenwoordig zijn de reviews van Tupalo worden ook in de telefoongids vertoond... Telefoonboek.nl heeft niks met een telefoongids te maken. Um, Telefoonboek.nl is een site die heeft twee sites er nog achter zitten... ...namelijk places.nl en openingstijden.com. En als je places.nl jezelf aanmeldt... ...kom je automatisch op het telefoonboek. En als je de openingstijden erbij zet... ...kom je op de juiste openingstijden op openingstijden.com. Klaasdoor. Veel mensen kennen hem niet. Wie kent Klaasdoor wel? Klaasdoor is sinds mei actief in Nederland. Is actief over in een heel groot deel van de wereld... Uh, begonnen in 2007 in Amerika is een site waar je uh, als ex-werknemer of als huidige werknemer over je werkgever reviews kunt posten. Daar kun je dus beoordelen op, op uh, arbeidsvoorwaarden, op hoe het sollicitatiegesprek ging, op een heleboel aspecten kun je daar uh, bedrijven beoordelen. En Glassdoor heeft al uh, bedrijven in Amerika behoorlijk uh, klap toegebracht, uh, dan niet Glassdoor zelf, maar de informatie die op Glassdoor stond, omdat... Er nog wel wat teleurgestelde, zeker gefrustreerde of boze ex-werknemers waren... die dus heel slechte reviews hebben gepost... en er totaal geen, helemaal geen positieve reviews bij stonden om het iets te nuanceren... waardoor ze echt moeite hadden om mensen aan te trekken. Dus die invloed kunnen dat soort sites echt hebben. Um, Glassdoor.nl is gewoon een site ook. Um, LinkedIn, zeker als professional zzp'er, uh, zorg dat je er vermeld staat. Ik zeg sowieso altijd, um, even afgezien van review sites, zorg dat je overal vermeld staat, op alle social media kanalen ook. Ook al doe je er niks mee. Heel belangrijk. Waarom? Ik geef je een voorbeeld. Ik heb een keer een reputatiescan gedaan bij een ICT-bedrijf. En daar was een persoon, Marco van der Hoorn. En als je dat intoetste op Facebook, kreeg je daar, uh, te, sta uh, kreeg je daar te lezen. Uh, zag je een foto van een hondenkop die uit een voerbak, of met zijn kop in een voerbak stond. En er stonden allerlei woorden die ik maak, omdat het online is, maar even hallo mensen, um, even niet zal uh, noemen. Maar dat je denkt van, stel dat, dat ICT-bedrijf die... die een business was namelijk gebaseerd op het verhuren van mensen, het detacheren van mensen. Als, je moet weten dat een recruiter, als hij dus een aanbieding krijgt met een CV daarbij. die kijkt gemiddeld zo'n 30 tot 43 seconden naar het papieren CV. gaat vervolgens een maximaal 5 minuten online zoeken wat hij over die persoon kan vinden. Nou, een punt om natuurlijk te beginnen. Je weet, je zoekt toch Facebook. En als je dan dat tegenkomt wat daar vertoond werd. dan denk ik dat het CV heel snel onderaan de stapel verdwijnt of in het ronde archief wordt afgelegd. Maar dat was kansloos. Maar wat bleek nou, toen ik beter ging kijken, bleek dat de naam van die persoon, dat was niet Marco van der Hoorn, de persoon die ik eigenlijk zocht, maar Marco van Hoorn, dus zonder de der. Dus zo snel kun je persoonsverwarring krijgen. Dus daarom is het ook heel essentieel om je in ieder geval op alle social media kanalen te registreren met dezelfde profielfoto vanwege die herkenning. Want als iemand je ziet op Google ergens, of op LinkedIn, ze beginnen begin op LinkedIn, ze zien de foto van jou op LinkedIn en ze zien diezelfde foto op, een, op, op Twitter bijvoorbeeld, en dan denk ik, nou die is de kans groot dat ze denken, oh die persoon gebruikt in ieder geval dezelfde foto. En als ze dan een hondenkop in een voerbak vinden op Facebook, zullen ze misschien iets beter gaan kijken dan wanneer je niet zo zichtbaar bent. Ik doe bijvoorbeeld sinds maart dit jaar persoonlijk niks meer met Facebook. Heerlijk, echt, geeft me zoveel meer tijd trouwens. Het scheelt me bijna een uur per dag. Ja, mag je rust weten. Dat, uh, het punt is dat, ik heb nu één berichtje staan, dat ik privé niks meer met Facebook doe. Ik heb alle berichten, alle posts, alle likes, alle updates, alles, alle foto's, alles heb ik verwijderd. Dan kun je trouwens, als je het wil weten, je kunt in Chrome voor 2,95 dollar een plugin kopen, een extensie kopen. En die simuleert mensengedrag. Dus die, die opent het post en die, die klikt op delete en dan zegt hij yes of ja. En de, zo loopt hij dus al je likes, al je posts, al je foto's, alles verwijdert hij op die manier. En ik kan je vertellen, bij mij duurde het ruim drie dagen voordat hij do, doorheen geworsteld was. Maar toen was wel alles schoon. Daarnaast heb je nog een aantal commerciële sites waar je uh, reviews kunt verzamelen. Mijn advies is altijd begin als bedrijf gewoon eerst op de gratis sites. Dat kan makkelijk. Alleen webshops hebben het in veel gevallen wat lastiger... ...omdat die geen fysieke locatie hebben. Waardoor ze dus niet lokaal kunnen scoren... ...en dus ook niet op bijvoorbeeld Google recensies kunnen uh, verzamelen. Kan wel, dan moet je aanmerken als een zogenaamde service area business... ...maar dat even hier, laat ik even hier buiten. Dan kun je ervoor kiezen om een, te gebruik te maken van een commerciële review site. Er zijn er een aantal bekende, zijn bijvoorbeeld Trustpilot, e-com Nederland Review, klanten vertellen, nou er zijn er dertien in een dozijn. Ik heb een tijdje terug een aantal... Uh, de mensen van de verschillende review sites geïnterviewd en in mijn podcast opgenomen. Was hartstikke leuk, die gesprekken. Uiteindelijk is het onderscheidend vermogen heel gering. Dat kan ik je ook vertellen. Dus het uh, maakt eigenlijk niet veel uit wat, welke je kiest. Um, ik, als je wil weten wat ongeveer kost, variërend wat ik zo hoorde van, nou, tussen de zeven, vanaf 7 euro tot, nou ja, en hoger. Dus, uh, een beetje bedrijf, als je als fotograaf bijvoorbeeld zou willen aanmelden, moet je rekenen tussen de 10 en de 14 euro bij verschil, gemiddeld, over de verschillende sites. Nou ja, per maand. Sorry. Dus dat is op zich te doen. Daar hoef, daar hoef je niet te laten. Lokale of branchespecifieke sites, afhankelijk van het, stel dat je zorgverlener bent, dan moet je zeker zorgen dat je te boek staat op zorgkaart, op Independent op zorgkiezer. Dat zijn algemene uh, sites voor zorgverleners. Daarnaast moet je ook zorgen dat je bijvoorbeeld op uh, specifieke sites, bijvoorbeeld uh, e 23 of der, en, en dergelijke vermeld staat als je tandarts bent. Fotografen, ja, dat is een site fotografengids.nl, um, pedicuregids.nl, Pedicures. Er zijn allemaal specifieke review sites waar je dus als, als beroepsgroep een bepaalde beroepsgroep je daar kunt aanmelden. En dat zou ik zeker doen. Dat zijn dus die branche-specifieke. Het hoger opkomen in die lokale resultaten is voornamelijk afhankelijk van de consistentie van je gegevens. Als je een keer verhuisd bent of je hebt een, een ander telefoonnummer gekregen of wat dan ook. Dan is de kans groot dat er nog heel veel sites zijn waar, jou, waar inconsistente gegevens staan. Omdat op jouw website klopt het inmiddels wel en uh, waarschijnlijk heb je het ook op Google en op Facebook aangepast. Maar ga maar zoeken op je oude telefoonnummer. Als je in het verleden als bedrijf een andere telefoonnummer hebt gehad. Je vindt geheid een heleboel uh, oude referenties. En die wil je eigenlijk allemaal kwijt of aangepast zien. Maar dat is een ander traject. Dat wil ik zo na de pauze of in de pauze wel eens verder over, op ingaan. Uh, dan kom je nog op allerlei specifieke... Uh, dit zijn reis-specifieke sites. Tenminste, TripAdvisor en Zoever. Meeting review gaat over locaties die uh, vergaderfaciliteiten bieden. En dan heb je nog alle bedrijven in. En dan heb je alle bedrijven in maar bijna iedere plaats in Nederland. .nl. Bedrijven uit heb je ook bijna voor iedere plaats in Nederland. En dat soort bedrijven. Daar kun je, moet je zeker je als bedrijf aanmelden. En als je wil, kun je daar ook recensies verzamelen. Uh, ik ga even snel verder met nou, je strategie. We, we hebben het al vaak genoeg gezegd, reviews spreiden. Ook het vragen om reviews. Het verzamelen van reviews begint met het vragen. Willen jullie? Oh, ik begrijp dat je tevreden bent, dat je lekker hebt gegeten bijvoorbeeld. Moet je niet als restauranthouder gelijk zeggen van... Nou, oh, je hebt lekker gegeten, kun je hier een review posten. Maar ik zou iets meer een dialoog aangaan met die mensen. En op een gegeven moment vragen, nou, als je werkelijk zo'n uh, zo positieve ervaring hebt gehad... Wil je dan zo vriendelijk zijn een recensie voor te posten? Heel belangrijk. Je Brand monitoring. Hou je naam in de gaten. Ga kijken wat er zoal over jou geschreven wordt. Dus er zijn tooltjes voor. Noem ik zo meteen nog eventjes. Hoe ga je om met negatieve reviews? Ga ik zo eventjes op in? Reviews spreiden. Hoe doe je dat? Ik, ik heb bijvoorbeeld zelf. Ik ben ook fotograaf. Ik leid mensen naar een pagina waar dit staat. Onlangs heb ik een fotoreportage voor je mogen verzorgen. Ik ben heel benieuwd naar je mening. Daarom in eerste vraag: beter tevreden. Een soort net promoterscore, maar nu 50%, ik bedoel ja of nee. Um, in geval van nee, wat doe ik? Ik laat ze mijn mail sturen, met hun klacht. Dan, daarmee voorkom ik dat ik dus reviews, te veel negatieve reviews online krijg. In geval van positief, vraag ik heb je een e-mailadres? Nou, weer simpel, ja of nee. In geval van ja, leid ik ze naar de Google Plus pagina, de Google Mijn Bedrijf pagina, hoe ik het maar wil noemen onlangs veranderd, ga ik even niet op in. Hebben ze geen gmailadres, dan post ik drie andere logootjes... van bedrijven waar ik reviews verzamel. En die wissel ik ook nog eens een beetje. Zo spreid ik mijn reviews. Hoef ik niks voor te doen. Ik leid mensen naar, mijn, naar die specifieke URL. Tak, tak, tak, tak. Klik, klik, klik. En ik heb weer een review te pakken als fotograaf. En uh, op, de, op de gewenste punten. En ik voorkom bijvoorbeeld dat als ik... alleen maar vraag mensen om, om op Google een review te posten... mensen die geen Gmail account hebben, die kunnen daar niet zomaar posten. Dan moet je eerst een account aanmaken. Nou, niemand die dat gaat doen. Die, die, die, die ben je kwijt. En door mensen de keuze te geven. Door niet bijvoorbeeld alleen maar help te tonen. En Facebook. Ook mensen die niks doen op de uh, help op Facebook. Ja, die kennen wel de telefoongids. En dan denken ze, oh, weet je wat, klik daar wel naar door. Monitoring en vragen. Of monitoring en reageren op reviews. Blijf geïnformeerd. Zorg dat je dus de boel in de gaten blijft houden. Je kunt op Google Alerts bijvoorbeeld. Uh, Google.com slash alerts. Kun je op trefwoorden ervoor zorgen dat je uh, een mailtje krijgt. Dat je ping, dan krijg je een mailtje. Um, ...als er over jou geschreven wordt. Als je naam ergens naar voren komt op internet. Kost niks, werkt fantastisch. Talkwalker, zo'nzelfde service. rep One. Uh, dat is een commerciële service. En er zijn een heleboel andere hoor, maar... ...ik heb even een paar genoemd. Belangrijk is dat je niet alleen op negatieve reviews... ...reageert als je reviews hebt, een negatieve review hebt gekregen... ...maar ook uh, po positieve. En als je dan een negatieve krijgt, dat is vervelend... ...maar het kan ook een springplank zijn naar nieuwe kansen. Hoe ga je daar dan mee om? Achterhaal de poster. Ja, want soms zie je dat van die trollen... Uh, die, die scheppen er behagen in om alleen maar negatieve reviews te posten bij bedrijven. Alleen maar ja azijnpissen of hoe je het maar wil noemen. Um, daar heb je weinig aan. Dus hoe relevant is die negatieve review? In een aantal gevallen, het is, ik heb het recentelijk gehoord van een tandarts. Die kreeg hem zelfs op Independent heeft hij een review weggekregen. Uh, die was duidelijk niet eens van, door een patiënt van hem gepost. En dat heeft hij kunnen aantonen op een manier. Dus uiteindelijk is die verdwenen. Um, maar als je dus die persoon hebt, meld online, trek, trek online op de boetekleed aan. Laat zien van, oké, okay, we, spij, we spij, ja. Het spijt ons enorm dat dit gebeurd is. We willen er graag alles aan doen om het voor je op te lossen. Naar de volle tevredenheid. Dus, ja, je wil graag uh, meewerken aan de oplossing. En neem de dialoog verder offline. Ga dus niet online met die persoon de dialoog aan. Welis eens niet, eens enzovoorts. Los het op naar de tevredenheid van de klant of de patiënt. En je zult zien dat in veel gevallen heb je een advocaat voor het leven. In dat geval, als je die, als die iemand positief weet te krijgen. En waarom is dan een negatieve review juist heel mooi om te hebben? Dat is dat. Mensen weten dat je die, die, op een gegeven moment dat je via die shortlist naar jou gaat zoeken... en ze vinden negatieve recensies... die weten dat je wel eens een keer een fout kunt maken. Dat geeft ook niet. Die willen ze best door de vingers zien. Wat ze willen zien is hoe je ermee omgaat. Dat is dus inderdaad dat punt servicementaliteit, zeker klantbehandeling. Vooral in geval van een probleem, dat zei Thomas volgens mij. Of als Chelsea dat? Nou, Ja, inderdaad. Dat, dan, dan laat je pas je ware aard zien. En als je dat wel online laat zien, onder een negatieve recensie... op de sites waar je dus kunt reageren... Ja. dan... Uh, ja, dan ben je feitelijk kopen Dat is wat je moet doen. Hoe domineer je de eerste voorpa of de voorpagina van Google met je bedrijf? Nou, zorg dat je op YouTube, Vimeo en Dailymotion video's zet over je bedrijf. Met je bedrijfsnaam en allerlei relevante zoektermen, maar natuurlijk je bedrijfsnaam. Meld je aan op de telefoongids, telefoonboek, openingstijden.nl.com Facebook, Yelp, overige generieke review sites. Je hebt wel eens van die mensen die zeggen, ja, ik scoor de voorpagina van Google. Typ maar eens mijn bedrijfsnaam in. Dat scoort bijna 99,99% ,99 van alle bedrijven scoort op hun eigen bedrijf staan bovenaan, dat is logisch. Maar het mooie is om dan dus die hele eerste pagina gedomineerd te hebben met resultaten die over jou gaan, want dat is het interessante. Als daar dus relevante, interessante, bijvoorbeeld positieve content staat, dan voegt dat allemaal bij aan, het, aan de reputatie die, mensen dus, die, die je dus hebt en het imago dat mensen van je krijgen als jij dat dus gaat opnemen op video, die mensen die dus enthousiast zijn over je ja. designproduct, je maakt allemaal korte videoshots. Ja. <coughs> en die monteer je aan een tot een mooie video en je post ze apart op YouTube. Je maakt een playlist van op YouTube en je maakt een mooie compilatie ervan ja. op YouTube. En op Vimeo en Dailymotion, dan heb je dus al een hele mooie promotie van je bedrijf. Ja. Als dus mensen zoeken op je bedrijfsnaam of op je producten, dan kun je een beetje mee gaan spelen, kun je dus daarmee naar voren komen. Consistente data is essentieel voor je reputatie... maar ook voor de lokale ranking... want de plaats in die lokale zoekresultaten... dat rijtje van drie bovenaan met die marker op die kaart... en die drie bedrijven die daar bovenaan vermeld staan in Google... die is voornamelijk afhankelijk van de consistentie... van je, van je bedrijfsgegevens over alle sites heen. Ik doe allerlei projecten voor, voor, voor namelijk Amerikaanse bedrijven... om uh, wat ze dan noemen een citation clean-up te doen. Dus het, op, het opschonen van hun bedrijfsprofielen... hun naam, adres, plaats, postcode, telefoonnummer... en als dat eenmaal is opgeschoond in heel veel gevallen bovenaan komen... of in ieder geval in de lokale drie resultaten komen. Dat zijn die naam, adres, plaats, postcode, telefoon... en we zorgen dat die consistent zijn. Um, het geeft niet als in hetzelfde bedrijfspand... die vraag krijg ik nog wel eens... Uh, uh, een ander bedrijf zit, met een andere naam... zolang maar een ander telefoonnummer wordt gebruikt. Ik had laatst een bedrijf uit uh, Wormerveer... Die, die is vertegenwoordiger, of nee, importeur voor, voor 30 verschillende merken... en die heeft voor al die merken heeft die aparte websites... maar allemaal met dezelfde telefoonnummer. En dat gaat niet werken om daar... Uh, ...lokaal mee te gaan scoren enzovoort. Want daar krijg je dus inconsistente gegevens. Je krijgt allemaal, verkeer, allemaal verschillende bedrijfsnamen... ...zelfde adres, zelfde telefoonnummer. Dat vindt Google niet leuk. Dat heeft negatief effect op je lokale rankings... ...en zelfs op je organische rankings. Ga voor kwaliteit en kwantiteit. Neem als je bedrijfsmeldingen gaat verzamelen... ...eerst sites met een grote mate van autoriteit. Hoe je die zoekt wil ik je separaat wel eens vertellen. Ga dan naar lokale sites kijken... ...waar je bedrijfsmeldingen kwijt kunt. En vervolgens branche-specifieke sites... Hard werken wordt beloond, alleen, je moet wel weten, de weg naar de top is eenzaam, het is verhipte hard werken. Ik dank jullie voor je aandacht, volgens mij zijn er al een aantal vragen geweest, maar schiet me gerust even aan, liever niet af, als je nog meer vragen hebt. Dankjewel. Jullie ook bedankt. Ik weet het, het was iets langer dan je gewend bent, maar je bent toch wel met me eens dat ik dit deel van de presentatie niet echt in tweeën kon knippen, nietwaar?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 Neem je voor deze week tenminste één andere persoon over de podcast te vertellen. Ja, dat helpt echt. Want maakt niet uit wie het is. Dan kan je partner zijn, een vriend, vriendin, zakenrelatie, collega. Het maakt me echt niet uit. Maar vertel echt gewoon één persoon over de podcast. Feitelijk vind ik dat veel belangrijker dan dat je me een recensie ergens post of zo. Vertel gewoon iemand erover. Deel de kennis. Deel het bestaan van de podcast. Ja, maar goed. Mocht je echt ver willen gaan, dan kun je natuurlijk altijd ergens een review achterlaten. Bijvoorbeeld op iTunes. En denk er dan ook even om mij een berichtje te sturen... zodat ik hem kan zien en voorlezen en de review... en je dus jou kan vermelden in de podcast. Dan verder, heb je een probleem waar je tegenaan loopt of heb je vragen? Op de website kun je een berichtje sturen of uh, telefonisch mij bereiken... op 084-883-1556. En zelfs kun je rechtstreeks op de website een voicemail achterlaten... door op de tab aan de rechterkant van elke pagina te klikken... en je bericht in te spreken. Dit was reputatiecoaching Podcast aflevering.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 Wat vond je nou van deze presentatie? Vond je het leuk? Laat het me weten in de show notes. Onderaan, uh, ja, onderaan de show notes van deze podcast. Op www.reputatiecoaching.nl 162 Laat je reactie gerust achter. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Bedankt. Doei. Over en uit.